Ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Rusland zijn bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig... alle elf inzittenden om het leven gekomen. Het toestel van het ministerie van Binnenlandse Zaken... was op weg naar Irkutsk... en stortte door nog onbekende oorzaak neer in het oosten van het land... Kort na het opstijgen in de stad Mirny kreeg het vliegtuig problemen. Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft het toestel niet meer dan 2 kilometer gevlogen op een hoogte van zo'n 30 meter. In Rusland gebeuren relatief veel zware vliegtuigongelukken. Dat komt door de verouderde vloot, het slechte onderhoud en het niet naleven van de veiligheidsregels. Drie grote Britse banken moeten opsplitsen en honderden onderdelen verkopen. Dat melden diverse Britse media op basis van overleg tussen de banken, de overheid en de Europese Unie. Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group en Northern Rock moeten zich vooral gaan richten op sparen en hypotheken. Het geld dat de splitsing oplevert moet volgens het plan in de schatkist worden gestort. De Britse overheid werd vanwege de crisis eigenaar van een deel van RBS en Lloyds. Northern Rock kwam helemaal in overheidshanden. Eerder liet eurocommissaris Kroes al weten dat banken die staatssteun hebben gekregen ingrijpend geherstructureerd moeten worden. In Nederland kondigde ING vorige week aan het bank- en het verzekeringsdeel te splitsen. In verschillende Amerikaanse steden en staten moeten kindermisbruikers zich in verband met Halloween aan strikte regels houden. In de staten Maryland, Texas, Indiana, Illinois, South Carolina en Louisiana moeten pedoseksuelen met een strafblad bordjes voor hun raam hangen, hier geen snoep. In een aantal steden moeten pedoseksuelen die voorwaardelijk vrij zijn zich tijdens Halloween melden bij de politie en ze worden het hele weekend opgesloten. Tijdens het feest gaan kinderen tussen de 3 en 14 jaar verkleed langs de deur om snoepjes te vragen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, mistig en vrijwel overal droog. Later veel regen en wind. Aan zee tot windkracht 7. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOE.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 Ja, luisteren, zo zitten wij weer met het jazzorkest van het concertgebouw. Of de jazz orchestra of de concertgebouw. Zitten wij weer in het tweede uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Hans Zandbergen. Ja, ik begon met, het, uh, met een hele bekende tune van ze. Is uh, gecomponeerd door de orkestleider Henk Meugert. En de solo's werden door, gedaan door Jessie van Ruler. Op de gitaar en Jorg Kai op de alt. En dan heb ik het natuurlijk over de session tunes. En uh, ja, prachtig orkest. we hebben In de eerste helft hebben we al uh, diverse uh, grote orkesten laten horen. Ook het laatste nummer van Gretje Kauwveld. Ook met een Duits grote big band. En uh, ja, dat moeten we eigenlijk zo houden, Hans. We gaan het natuurlijk ook uh, vanmorgen hebben over volgende week. Want dan is er weer Jess in de krocht. Uh, ja. ja. Goed, uh, nou ja, we, daar hebben we het straks over. En uh, ja, dit orkest, ik vind het fantastisch. Uh, mooie cd's, allemaal, allemaal collectors items, uh, beperkt uh, uitgegeven. Dit is bijvoorbeeld nummer 927 van de duizend cd's die geperst zijn. Dus dat is best uniek. En uh, dit orkest om daar kaarten, die treden regelmatig op in Amsterdam, geloof ik. Ja, dat ja. En, ja, is fantastisch. En vooral, en, vooral, de, vooral de kerstconcerten. Ja. Dat is, is een feestje. Ga ah, je dat doen natuurlijk. Ja, ja, ja. Wie zijn de solisten? Geen idee. Geen idee. Nou, nee, ik dat, heb... dat komt nog, maar uh, dat is nog de kaarten zijn uh, drie maanden geleden oversteld. En, uh, uh, dat maakt me ook niet uit, dus het nee, is altijd nee, goed. Nee, nee. Ja. Goed, uh, op de cd die ik, die ik hier heb, er, spelen ze samen met de Four Freshmen. Four Freshmen, eigenlijk zijn die, dat zijn zangers, hè? Ja. En uh, spelen trouwens ook instrumenten, hoor. Wist je dat? Nee. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, wist ik niet. Ja, ja, ja. Nee. Ik zal het even op oplezen, wat ze allemaal niet spelen. Die jongens zeggen, het is niet te geloven. Even kijken. Waar heb ik dat papiertje Ja, Want ik schrijf natuurlijk alles op. Even kijken. Maar ik kan het even niet vinden. Goed. We hebben hier nog van wat te goed. Goed. Um, ze zijn eigenlijk, waren hun de zangers van de Stan Kenton Big Band. En daar zijn ja. ze eigenlijk beroemd geworden. Ja. Goed. Uh, genoeg gepraat. We gaan luisteren naar The Four Freshmen in East of the Sun en West of the Moon. Ja. The sun and west of the Just you and I Forever and a day Love will not die We'll keep it that way Up among the stars we'll find A harmony of life to a lovely tune East of the sun and west of the moon. Oceans roar, 10,500 drums. voor Freshmen met het uh, grote orkest van het Concertgebouw. Oftewel de jazzorchestra of de Concertgebouw. En uh, Hans, ik begrijp dus dat jij in, uh, met de kerst ga je naar een concert toe Ja, daar. maar ik, het valt me net op dat, dat ik op de lijst kijk van de, de, de bandleden uh -huh. en degene die hierop spelen. Daar zijn er toch een heleboel al in de krocht geweest Zeker, die Hans. hier spelen. Nou, dus het... Eigenlijk is het zo: je moet eerst in de krocht spelen. Ja. En dan mag je pas meedoen met het jazzcast. Oké, nagaan. Dit was trouwens D. In D. <laughs> out. Hé, hey Hans, zullen we het maar meteen even over de krocht vast gaan hebben? Wat, is er volgende, wat staat er volgende week op de rol? Uh, Benjamin Herman. De, de fluitist de, en saxofonist. Hè? Ja, ja, en dat heeft wel even geduurd. Want dat is een beetje trekkend en duur. De man heeft natuurlijk ongelooflijk uh, druk. Uh -huh. hè, uh, treedt met alles in iedereen op uh, van. Uh, in Boek toe tot Tokio, geloof ik. En, en dat is natuurlijk fantastisch. Want het is, het is prima dat je een, een, een, een, een, zo'n fantastische muzikant hebt. Die, die Nederland op de wereld ook geweldig vertegenwoordigt. He, met de, de Nederlandse jazzmuziek. Ja. Dus, ik was we trouw... er, dus we zijn er ontzettend blij ja. mee dat het gelukt is. Om hem, om hem nu hier in de krocht te krijgen. Uh, Gebruikelijke tijd. Ja, half drie. Half drie. Ja, aanvang, en, uh, en... De, de, het gebruikelijke geld ook. Oké. Okay. Dus oh, de, de, de, de, de, de, niks meer. Uh, Ik weet wel, hij was met zijn eigen orkest een, een mannetje of uh, zeven, acht was die uh, van de zomer in, het, uh, in Haarlem. In de toneelzaal. Okay. Heeft hij gespeeld. Ik moet zeggen, fantastisch. Goed. Ja. Maar goed, we ja, zullen Dat is... was met Jule Delder, denk ik. Jude Deelde, ja. Delder vond... Ja. Uh, vond, ik, vond ik wat minder. Maar ja. goed, ik word een beetje zenuwachtig van ja, die man. maar het is, het is ook zonde van dat gepraat door die muziek heen. Ja, dat vind ik ook zonde, ja. ja, ja, ja. Maar goed, en ah, ja. dan, uh, dan denkt hij dat hij drum kan spelen. Maar dat, uh, nou ja, goed, de brusjes. Goed, uh, Hans. Maar straks gaan we het nog een keer ja. vertellen aan de, aan de luisteraars. Volgende ja. week zondag. Uh, het tweede concert, trouwens, in. Uh, in dit seizoen? Ja, de, de, wat dat gaat, we hebben dit jaar toch... Een, de, ik vind dit echt een van de... Ja, de, andere, de programma's hiervoor waren ook allemaal goede seizoenen. Mm -hmm. Daar gaat het niet om. Maar we hebben nu wel een, een ontzettend mooi programma. Ja, afgelopen... Ja. Afgelopen het eerste concert, Greetje Kouwveld. Ja. En ik was aanwezig daar zo. En ik ja. heb genoten. Op volle zaal. En nogmaals, ik heb genoten. Ja. Dus dat was een uh, nou, dat, dat, goed begin. Dat, uh, dat zegt wat. Goed. Ja, als ik zeg ik heb genoten, ja, dat dan, ik. dan zegt, het, uh, zegt ja. het wat, hè? Ja, goed. ja absoluut. Ja, zeker. Hé <laughs> hey Hans, uh, wat heb je op de draaitafel nou, dat, neergelegd? dat is een hele bijzondere groep. Die heet Oi Vavoi. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Vind je het erg? Nee, ik kan me herinneren dat ik dat nooit van gehoord vorige week <laughs> Toen was ik met Cor van Koningsbrug en mocht ik ja. in het programma. Ja, toen ja. had hij ook van die onbekende... Ja. Vogels, maar wel goed. goede Klopt. Jazz. klopt. Toen, uh, en toen zat ik natuurlijk thuis te luisteren. Dank je wel. En toen hoorde ik ook een paar keer iets wat jij... Toen zei ik ook thuis spontaan van nooit van gehoord. <laughs> <laughs> ik heb dat geprobeerd een week vol te houden. Is jammer genoeg niet gelukt. Oké. Okay. Ooi, voi, Dat klinkt uh, uh, uh, wat jiddisch. Uh, wat mm -hmm. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Want dit is opgenomen in de synagoge. Oh. In Londen. Nou is dat een... een, een ik, ik zeg maar een Britse groep. Uh, ik, geen enkel risico. De, of je nou uit Engeland, Wales, Schotland of weet ik van waar vandaan komt. Maar het is een... Het klinkt wel erg goed en erg jazzy. Uh, het komt het album Travelling the Face of the Globe. En het nummer heet Waiting. Easy to win, easy to lose We play a game we cannot choose As steady as a rocking horse is toch ook weer zo'n nieuwe stroming in de, in, in de Nederlandse jazzmuziek met uh, Chris Beckers. Dat is een, uh, een Amsterdamse gitarist. En is ook orkestleider van, uh, van deze band. En samen met de, de oude drummer van Toto, Simon Phillips, uh, Jimmy Heslip, de bassist van de Yellow Jackets. En, mh, waarschijnlijk al gehoord, Erik Vloeimans. Jasper, ja. Jasper van het Hof. Mm -hmm. En, en Hermine Durlo. Hé. Hey. En dan denk ik: van ja, zie je wel, je moet eerst in de krocht hebben gespeeld. voordat je pas het grote podium op mag. Ja. He? Het is niet de ik, ik bedoel, het klinkt arrogant. Nee, maar het, het, het, het, kan ge, het, kan, het, het kan geen toeval zijn. Het is ook arrogant. Ja. ja nou. Goed. Maar het is, het is uh, prima muziek. En, en ook de nieuwe stromingen, uh, uh, vind ik. Uh, moeten moet een kans krijgen. Ja, maar die moet je ook laten horen. Ja. Ik, ik bedoel, dat Creta een songboek. Iedereen kent het wel. En heeft de, de, de CD's allemaal in de kast staan. Maar er is meer dan, uh, dan alleen maar. Uh, de bekende nummers. En dat is natuurlijk Ook. leuk, dus uh, van dit jazzprogramma, dat een, een keur aan jazzmuziek verschillende stijlen ja. laten horen. Ja, nou ja, het gaat erom iets te ja. laten horen wat, wat niet in, wat niet gangbaar weinig is dat mensen zomaar ja. in de kast hebben staan. Ja, ja, ja, ja. Ja, misschien, uh, misschien laat ik nu iets horen dat mensen wel in de kast hebben staan, al denk ik het niet. Het zijn opnames uit 1961, dus dat is al een hele tijd geleden. En opnieuw uitgebracht natuurlijk, en dan heb ik het over Milt Jackson. Een van mijn favoriete muzici. Jammer genoeg niet meer optredend, want hij heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Hij is overleden. Samen met Wes Montgomery op de gitaar, Wynton Kelly piano, Sam Jones op de bas en Joe Jones op de drums. Ik heb een stukje muziek uitgezocht om van te smullen namelijk. Blue Rose. <mulg> Ja, ah, dit was uh, Little Girl Blue van uh, Milt Jackson. Live at the Village Kate. En uh, ook een van die hele oude jazz. Uh, uh, even kijken van wel is deze nou. Van 1963. Recording New York City. Nou, kortom, uh, gewoon heerlijke muziek om uh, na te Tien jaar na de watersnood, hè? Ja, tien jaar na de waarse. Het was net liggen. droog daar. Ja, het was net droog. Goed, Hans. Uh, aanstaande, aanstaande zondag om half drie is er weer een uh, Jazz in de Krocht concert met... Uh, ja, wie komen er allemaal? Uh, uh, Benjamin Herman. Ja. En uh, de posters aan in dorp. Oké. Okay. En uh, die vallen wel erg op. Okay. Maar dat is de bedoeling ook. Uh -huh. Kan die ook niet gemist worden. Ja, wat moet je zeggen over Benjamin Herman? We zijn heel lang bezig geweest om te proberen hem naar de kroeg te halen. Maar dat is lastig. Hè? Wat ik net al zei, uh, mannen hebben het erg druk. Maar goed, het is gelukt en daar zijn we heel blij om. En hij komt graag spelen. Zoals eigenlijk alle solisten heel graag komen spelen met het trio van Johan Clement. Ja. En, en daar blijkt ook uit dat natuurlijk uh, ze spelen om, uh, om geld te verdienen. Hè? Dat, dat is toch wel belangrijk. Dat je brood, maar ook wat beleg hebt. Maar het gaat ook om het, uh, om het plezier in het muziek maken. Ja. En kennelijk weet dat trio dan toch zo uh, een sfeer te creëren dat ze erg graag komen. Ja, en in, uh, in, uh, in de akoestiek in de zaal is uh, fantastisch, ja. hè? Ja, de, hoe wonderlijk of dat ook is. De voormalige kerk. Uh, ja, ja, maar de, wij als niet-muzikanten kijken daar heel anders tegenaan ja. en uh, Dat is maar goed ook. Hè. De muzikanten moeten bepalen. En het is, uh, ik vind het geweldig dat hij er is. Ja. Heb je wat uh, voor ja. de luisteraars meegebracht ja. van hem? Ja, ja. ja. Uh, je kan nog een heleboel over hem vertellen. Maar ik denk dat het niet zo interessant is. We moeten gewoon nou, volgende week om half drie aanwezig ja, zijn. De, de, de, heel simpel. De, ik, en ik hoop dat het helemaal vol zit. Ja. Dat, dat Net ga... zoals bij uh, Gretje Kaalvaart. Ja, uiteindelijk doen we het daar toch voor. Ja. Ja. Nou heb ik een nummer meegenomen. En nou ga ik proberen de, de titel van dat nummer in één keer zonder al te veel haperingen uit te spreken. Aragibutirofobra. Zo. Dat is een mondvol. Zo heet dit nummer. Oké. Okay. Nou, en dat we. klinkt ingewikkeld. En dat wat hij nu gaat spelen is iets minder ingewikkeld. We gaan luisteren. Ja, luisteraars, en zo in de uh, the Shadow of Your Smile door uh, de gitariste George Benson... nemen wij op deze zondagmorgen weer afscheid van uh, Twee Uurtjes ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Hans Zandbergen... die dat beide met veel plezier voor u gedaan hebben. Niet, Hans? buitengewoon veel plezier. Oké, okay, goed. Zeker. Volgende week... Uh, is natuurlijk om half drie uh, uh, jazz in de krocht. Waar we natuurlijk ook allemaal naartoe gaan. Dan let mij u uh, luisteraars een hele fijne zondag toe te wensen. U kunt er lekker op uittrekken. U kunt natuurlijk ook gewoon naar de blijven En naar de programma's van ZFM blijven luisteren. Want die zijn echt de moeite waard. Maar één ding is zeker. Volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw ZFM BS. Tot dan. I'm <laughs> sorry. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.